Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is brand uitgebroken in een brandstofdepot in de stad Belgorod. Die zou zijn ontstaan door Oekraïnse beschietingen. Belgorod wordt veel gebruikt voor de bevoorrading van Russische troepen in het oosten van Oekraïne. In het zuiden lijkt het Oekraïnse leger bezig met een nieuwe aanval in de regio Gerson. De politie heeft op de A12 in Den Haag 62 klimaatactivisten opgepakt. De betogers van Extinction Rebellion blokkeerden de snelweg richting Utrecht ruim anderhalf uur uit protest tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. De klimaatactivisten die gisteren in Londen soep gooiden over een schilderij van Vincent van Gogh zijn voor de rechter verschenen. De twee jonge vrouwen mogen hun zaken in vrijheid afwachten op voorwaarde dat ze niet naar musea gaan en in publieke ruimtes geen verf of lijm bij zich hebben. Het doek raakte bij hun actie niet beschadigd omdat het achter glas zit. De lijst heeft wel lichte schade.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 Bij de komende drie thuiswedstrijden van Roda JC zijn geen uitsupporters welkom. De autoriteiten hebben dat besloten vanwege de ongeregeldheden waarbij aanhangers van de eerste divisieclub uit Kerkrade waren betrokken. Zo werden vorige week agenten en een spelersbus van VVV bekogeld met stenen en flessen. Roda JC zegt de maatregel te steunen.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort yes! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Entertainment for You. Laat me niet meer gaan, want als ik los ben haal ik sterren op voor jou...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 Om niet bij jou te zijn Mijn leven is te kort Ik zal verder gaan Voor jou brand ik mijn vleugels aan de zon Maar ik wil hier vandaan Terug naar waar het ooit voor ons begon Zet me aan de grond ik doe alles tegelijk, bijna bezeten, zo gaan we niet leven. Het is zonde van de tijd, dus kom nou eens even. Het leven is te kort, om niet bij jou.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 Leven is te kort om niet bij jou te zijn. Welend was dat. Wijze woorden hierbij. Zie je weer, Entertainers voor jullie. Goedemiddag. En uh, we gaan weer lekker muziek draaien. Miro en een tuintje in mijn hart. I I En uh, ja, dat allemaal, een tuintje in mijn hart. Van Damaru en Jan Smit natuurlijk. Hey, we gaan lekker naar Den Haag toe. En uh, ja, ze hebben het over Je bent een toppertje. Entertainment voor you, tot de is van 7 uur. Mijn naam is Fred. Hij hey, goedemiddag. Door aan de koststallen zag ik je open. En ik ben hier, want je zag lekker uit. Dus nu zie ik ze moffie. Ga je met mijn me dansen.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 en ik vroeg schat wil jou het drinken van mij. Doe mij een doppeltje in een briezen. ...en toppertje hierbij... CFM Entertainment for You... ...en ja... ...wie denk jij wel wie ik ben? Nou, ah, zal het maar niet zeggen... ...Entertainment for You... dat de klankjes van 7 uur... ...en we een verzoekje aanvragen kan ook natuurlijk... Ja. ...ga even naar www.zfmartisten.nl... ...en uh, druk even op... Uh, ...ja, verzoekje, verzoekmaatje... ...ik heb mijn tijd aan jou verspeld...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 Laat me hier niet zo staan, wordt mijn moeite niet beloofd, zeg me, dan zal ik gaan. Oh nah. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. zomer op je radio hier bij CFM. en for te you met de lekkerste muziek hier vanaf de Koolweg 10a chikarie en uh, ja oeh la la verzoek laten aanvragen ga naar zfmartiesten.nl en dit is Jeffrey Heusen en uh, ja ik laat je liever alleen Blijf lekker bij, tot zeven uur. Ik weet het is niet ideaal, maar jij moet weten Dat er meer is dan dat Je vaart steeds verder in gedachten Alleen niet op het water, maar op zand Het droge zand Hoe dier is voor mij, denk jij daar nu aan? Ik wil daar niet eens op ingaan Ik laat je Het kan ook anders zijn Zoals er ooit was Ik geef niemand de schuld Want we zijn met twee. Geef een vervouwte loopt toe Maar draag een water naast heen Het kan ook anders zijn Zoals er ooit was Gooi het anker in het water Stip met varen in je hoofd Want dan heet je kan met praten meer bereiken, maar jij bent niet te bereiken Dit duurt te lang Dit hangt aan de zijde draad, wil jij dit redden of niet? Of heb jij... Het kan ook anders zijn Zoals er ooit was nee, Ik geef niemand de schuld Want we zijn met zo'n twee. Even fouten lood toe Maar dragen een naar zee. Het kan ook anders zijn ...en ik laat je liever alleen... En, ja, ...terwijl het zonnetje hier naar binnen schijnt. Ja, zo uh, aan het einde van de, van de dag... ...maar helaas, ja... Ach, we doen het er maar mee. Hé, hey, um, we gaan lekker verder met... ...een uh, uh, ja, verzoekplaatje... ...die is uh, afkomstig van Jeroen. Hé hey, Jeroen, leuk, leuk dat je erbij bent. Hé, hey, um, jij wilde graag een plaatje horen... ...van uh, ja, je naamgenoot... ...Jeroen Visser... ...en uh, toen ik geld had, had ik vrienden. Ja, wie kent dat niet? He? ja... De wereld was voor mij een grote speeltuin Ik had altijd dikke pakken geld op zak En iedereen die klopte op mijn schouders Aan regels had ik ook altijd al lak Ze lachten als ik met ze stond te dollen En iedereen die noemde zich een vriend nu ben ik er eindelijk pas achter Dat zij die vriendschap nooit hebben verdiend Want toen ik geld had had ik vrienden Ik zwaaide met mijn vinger om Ze vonden mij een fijne grote, Omdat met mij toch alles komt ben ik mijn geld verloren Die vrienden zie ik ook niet meer Nee, niemand wil meer bij me horen Maar ach, ik heb er van geleerd Het leven heeft voor mij nu veel meer waarde Ik sta weer met mijn benen op de grond ik ben wel bluff, maar ik voel me zoveel rijker, omdat ik liefde in mijn leven vond. Die anderen, ze zijn geen steekverander, en ze sloegen snel een ander aan de haak. Met één verschil dat ik ben, niet die andere, want ik kiest nu zelf wie ik tot vrienden maak.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 Nee, niemand wil meer bij me horen Maar ach, ik heb ervan geleerd Maar toen ik geld had, had ik vrienden Ik zwaaide met mijn vinger op. Ze vonden mij een fijne gozer Nee, niemand wil meer erbij me horen. Maar ach, ik heb er van geleerd. Nee, niemand wil meer erbij me horen. Ja, gezellige plaat hoor. Jeroen Visser. Maar, ah, ik heb er van geleerd. Ja, wie niet? Hé? Nee. Verzoekplaat aanvragen. Ga naar zfmartiesten.nl Entertainment for you, tot de klokjes van 7 uur. Roy donders en Flamenco, Flamenco. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Want uh, ja, nog een heleboel lekkere muziek. En we gaan ook nog wat mensen bellen natuurlijk. Dus ja, nog een uh, boardwalk-programma. Uh, Vanaf die eerste dag, ik wist niet wat ik zag. En ik was meteen verloren. El corazon, mi amor. Die moet de hemel zijn En ik vroeg me af Waarom ben ik hier niet geboren? El Corazón, Mi amor Hier wil ik voor altijd blijven Hier wil ik voor altijd zijn Viva la vida loca. Ik ben nummer 1, ik kan er niet omheen. Haast niet te even El Corazon, mi amor. Genieten van de rust, maar ook het avontuur. Ik heb het hier mogen ervaren. El Corazon, mi amor. Hier wil ik voor altijd blijven. Hier wil ik voor altijd zijn. Stijl is uit het zuiden. En Flamingo, Flamingo. En uh, Jeffrey Kuipers. Die heeft ook een single. Ik hou en hij wil gewoon gelukkig zijn. Ander, nou, wij ook hoor. Ik zeg ik altijd wat ik voel en denk. Er is geen mens die dat bij mij verandert. Zo blijft ook elke dag een godsgescheid. Want ik word gek van al die onzin en verhalen Dus iedereen die neemt van mij zoals ik ben Ik speel met de dag, soms feek ik mijn lach Maar altijd blijf ik staan En laat me ook mijn eigen drankje maar betalen Want anders wijzen ze me met hun vinger na Geen honger of dorst, de rest is me vorst Laat mij maar lekker gaan Ik laat mijn leven niet vergallen Door een of andere chagrijn Ik wil de jaren van mijn leven Gewoon gelukkig zijn Ze vinden mij misschien een rare Omdat ik zeg waar het op staat maar hoe ze daar ook over denken, de leugens liggen al op straat. Het laat me koud, ik kan er tegen, al denkt ik hoor eens wie het zijn. Stop Als je dat maar weet Dit is Monique Smit En zij hebben het over een twijfelaar En dan weet ik niet of ze hem bedoelt Of dat het een bed is Het is al laat En de kroeg die sluit De laatste plaat En het licht gaat uit Als jij straks De kruk verlaat Weet ik al Wat er komen gaat Want jij Roept bij mij Een gevoel en dat maakt me blij Wat er dadelijk komen gaat, want jij roept bij mij een gevoel op en dat maakt me blij. Een twijfelaatje van 1,40 meter 40 breed geloof ik dat het ooit was. Of is het nog steeds geloof ik? Nee, 1,20 meter, 20, ja. Eh, ja hou, hou het de goede. Ja! Opgepast. Opgepast. Opgepast, blijven, blijven. zitten alstublieft Ja, maar dat we doen. Ja, ja. Rob van Dal en eh, ik ga leven. Zie je met de trainer de klok is voor 7 uur. Mijn naam is Fred Hey. Ik zou zeggen een hele goede middag. Ik kwam hier er tegen in een bar. ZFM Entertainment for You. Mijn naam is Fred hey, Goedemiddag. En we hebben iemand aan de telefoon. En dat is gewoon Richard. Gerug, heil Hey, Goedemiddag. Een hele goede middag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, ontzettend goed. Ik sta momenteel op het Spaanse strand. Ah, dat is uh, ah, lekker. Naar, uh, naar een gevuld strand. Dus ja, ik, uh, ik heb niks te klagen. Nee, wat, uh, hoeveel, uh, wat is de temperatuur dan? Het is hier een goudje, 25, er zit in en we zitten Malkrat de markt. En ik mag hier optreden van een week. Ja, dan, uh, dat zijn dan weer de mooie bijkomstigheden soms. Ja. ja, toch? Ja, ik scheel het tien graden met hier, maar goed. Ja, Hans, niet alles hebben. Nee, ik kan niet alles hebben. hebben. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nou ja, we, we hebben een prachtige lange hete zomer gehad hier in Nederland natuurlijk. Dus uh, ja, eigenlijk je hebben we niet lagen. te klagen, toch? Nee, echt niet. Nee, zeker nee. niet. Hey, uh, ja, eigenlijk bellen we voor jouw uh, single, maar ook tegelijkertijd uh, een koffer vol. jouw nieuwe release album. Ja. Toch? Klopt. Ja. ja, ja. Eerst even over de single. Uh, hoe is die eigenlijk uh, tot stand gekomen? Want ja, daar zijn we eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Nou, ik, uh, ik, dit was een liedje. Dit is een, uh, ver, ja, een verbouwing eigenlijk van een liedje die ik heb gevonden op internet. Ik, uh, ik zet altijd op YouTube altijd van die hele rare zoektermen gooit erin. <laughs> ja. uh, bijvoorbeeld uh, Mexicaanse mariachi hits. Ja, ja. En dan kijk ik gewoon wat een beetje voorbij komt. En dan soms dan vind je echt hele leuke ideeën waar inspiratie uit kan halen of wat dan ook. Ja. En uh, zo vond ik uh, een liedje om Bottecito Apecho. En uh, ja, dat, dat, ik vond het, het liedje helemaal te gek. Ik denk daar moet ik wat mee doen. Ja. En uh, tegelijkertijd moest ik uh, van de zomer heel veel op dat we dat lekker weer hadden. ...bij voetbalteams uh, of wat dan ook... ...in de gewoon buiten uh, op het veld uh, optreden. Ja. Maar waren mijn eigen liedjes... ...nooit geschikt voor die heren... Uh, ...die dansen. Die wouden altijd Bolognaise uh, lopen of wat dan ook. En die had ik nog niet echt. Nou, daar heb ik dus een beetje een combinatie van gemaakt. Ik denk, nou, we maken gewoon een lekkere feestplaat. En, uh, en dan wel uh, toch een beetje... ...in dat Zuid-Amerikaanse steltje, ...wat ik uh, mooi vind. Ja, want ik, ik vind dat het altijd toch wel lekker klinkt hoor... ...dat Zuid-Amerikaanse. Ja, ik ook, ik hou er wel van. Ja. Ik vind het altijd wel uh, uh, ja, toch een beetje net iets anders, ja. Een beetje tropisch. Ja, dat weet je inderdaad. Uh, ja, nou, ja, zomerse klanken noem ik dat dan maar. Ja, ja, ik hou er van. <laughs> ja, ja, <laughs> ik ook hoor. <laughs> Daarom een klein beetje jaloers als ik naar buiten kijk hier ook. <laughs> en jij weet, uh, tenminste ik weet dat jij daar uh, op een strand staat <laughs> in mijn Grote Maar. <laughs> ja, heerlijk. Ja. Ja. Maar, uh, ja, heb je nog ja. lang? ja eh, nou, we zijn net vandaag vanmorgen aangekomen ah dus je hebt nog drie een drie keer zingen deze week en dan uh, volgende week zaterdag gaan we weer terug Aha. lekker dus uh, ja. Ja. ja want als het goed is uh, hoor ik de zee op de achtergrond een beetje een ruis ja, ja ik probeer een beetje zo elke keer een beetje uit de wind te draaien uh, goed te gaan <laughs> ja dus uh, nou dat lukt aardig ja. hoor super hey, hey maar um, ja tegelijkertijd en uh, natuurlijk ook uh, jouw album hey, en koffer vol ja. Klopt. Waar komt die titel vandaan? Nou, uh, ja, het was gewoon toevallig een liedje die ik had liggen die heette Een Koffer Vol. Ik denk, nou, dat is echt een hele leuke titel voor een album. En uh, uh, ja, verder is het eigenlijk een verzameling van liedjes die ik de afgelopen jaren had gemaakt, maar eigenlijk nooit uh, was, uh, was uitgekomen om verschillende redenen. Soms gewoon omdat ik geen tijd voor had, of dat ik het liedje weer was vergeten. En eigenlijk heb ik gewoon een keer mijn hadden schijf opgeruimd en gekeken van nou, wat staat eigenlijk allemaal voor een leuk spul op? Ja. En daarmee ben ik naar mijn label gegaan. Toen zei mijn label, ja, waarom maken we er gewoon geen album van? Dan heb je gewoon één plek waar je al die liedjes kwijt kunt. Hij zegt, uh, uh, uh, in, in, in, in, dat, dat is misschien wel leuk. Ik zei, nou ja, ja dat lijkt mij ook wel heel gaaf. Ja. En uh, dus zo is dat een beetje tot stand gekomen. En dat okay. in combinatie met de dingen die ik al had gedaan. En nou heb ik gelukt dat ik dan mijn eigen liedjes maak. Dus dan is dat uh, uh, uh, een album in deze tijd wat niet heel veel gedaan. Ja. Dat omdat het vrij duur is. Uh, maar ja, ik, ik produceer het zelf. Dus dat is... Uh, uh, ja, dan, dan scheelt dat weer. <laughs> ja, toch? ja, ja Maar goed, uh, uh, uh, het album is, uh, is ook uh, zo te koop? Of, uh? Nee, het album is alleen te streamen. Oké. Okay. Gewoon oh, simpelweg omdat ik zelf een deze spelen meer heb. <laughs> nou ja. <laughs> ja, ik heb hem nog wel. Dus... <laughs> ja, maar er zijn altijd muziekliefhebbers die hebben het. En, ja. uh, uh, maar uh, ja, soms, voor het gros van het publiek die streamt het voornamelijk. Ja. En uh, ja, daar had ik zoiets van, nou, ik heb de 24 of 25 laten drukken, die rondgestuurd naar de radiostations. En uh, ja, dat, dat, dat was het eigenlijk wel. Nou. Ja, ja, de, ja, ik, ja ik, heb, ik ben eigenlijk in bezit van, van alles eigenlijk nog. Als ik, ja, als ik het zo bekijk, ja, de, de, de midi-disc, de cd speler de, de pick-up. Uh, ja. Ja. Ja, en de computers. Ja, dat lijkt, dat lijkt me ooit ook wel een keer leuk om te doen. Om een, uh, om een vinylplaatje ervan te laten maken. Daar zitten we al nog een beetje naar te kijken. Of dat nog leuk is om te doen. Ja, een vinylplaatje. Een singeltje bedoel je? Ja. Ja, ja. Toevallig heb ik er eentje uh, twee weken geleden uh, gehad. Dat, uh, dat was wel verrassend. Ook uh, heel leuk. weet je. Uh, gewoon een uh, single die bedrukt is eigenlijk. Ja. ja. En dan, dan krijg je toch weer zo'n exemplaar in je hand. En dan denk je toch weer van ja... Dat was het toch wel. Charme, hè? Ja, ja, ja. ja. ja dan, gaat, dan gaan we weer eigenlijk een beetje terug in de tijd. Uh, dat ik nog uh, links en rechts een, een pick-up had. met uh, daar middenin uh, een mengpaneel, natuurlijk. Ja, ja. ja superleuk. Uh, ik zeg altijd uh, de, de oudere disjockeys. Ja, dat was een andere tijd. Ja, <laughs> ja superleuk. Ja, nou, kijk, er zijn, er zijn mensen bij die zeggen van. ja, maar dat waren nog de originele disjockeys. Nou, dat wil ik niet echt zeggen, natuurlijk. Uh, het was een andere tijd en uh, ja. Yeah. Ja. Uh, nu, nu is alles gedigitaliseerd en uh, gaat het allemaal wat sneller en uh, makkelijker. Tenminste, ja. niet altijd makkelijk, maar vrij goed, laat ik het zo zeggen. Yeah. <laughs> nou ja, computer laat het ook nog wel eens afweten. Dus, uh... Oh zeker, zeker. Ja, ja, dus uh, ook, ook het digitale spul uh, ja, weigert nog wel eens. En, uh, gelukkig hebben we alternatieven achter de hand, dus dat scheelt altijd. Heel ja toch? Hey, um, wat zijn de, de, de, de toekomstplannen voor jou? Um, nou, ja, de komende tijd gewoon even rustig aan doen. Ja. Uh, dus uh, ik heb echt dit jaar echt heel veel uitgebracht en veel mogen doen. Ook veel voor andere mensen mogen produceren. Daar ben ik nu ook nog even druk mee. Ja. Um, er staan nog een paar opkomende singles uh, voor andere artiesten. Dus de, dan is ja dan moet ik zelf even op pauze. En uh, volgend jaar uh, hoop ik gewoon weer een jaar. ...veel nieuwe muziek altijd mogen brengen. Zijn we zijn ja. er druk bezig met nieuwe demo's en ideeën. Ja. En ook uh, samenwerkingen met andere mensen die er uh, misschien aan gaan komen. Dus dat is Ja, zoals we een beetje de afgelopen tijd ook hebben gezien met Jaman uh, en Sean uh, uh, West ook, geloof ik? Niet? Nee, nee, nee. nee. nee, nee ik heb een, uh, alleen een samenwerking met Jaman ik. Ja. Sorry? Alleen met Jaman? ja. Oh, alleen met Jaman was dat. Oké. Okay. Ja. ja, ik dacht dat je, dat je nog met nog iemand uh, uh, had gespeeld. Uh, ja, nee, maar niet met een echt hele bekende okay. namen. Oké, okay. nou uh... <lacht> ja. ja, ja. Ah, ja ik, ik heb in ieder geval nog wat ergens gezien, maar ik durf even niet meer te zeggen wie dat was. Maar... Ja, de, als Shot als, uh, luistert, uh, hij is later welkom, hoor. <lacht> <Altijd leuk. lacht> ja, toch? Ja, ik bedoel, het uh, is altijd leuk en. Uh, yeah. Ja, een leuke, leuke, leuke hit met Zuid-Amerikaanse muziek en uh, misschien met lange Frans erbij dat, uh, dat gaat helemaal goed komen ah, wie weet heb je nog uh, ergens optredens, uh, uh, podias waar je nog staat, uh, dit jaar nog of, of begin volgend jaar ergens in het voorjaar uh, ja zeker maar uit mijn hoofd weet ik het eigenlijk niet ik okay. <laughs> heb geen idee is er, is er wel een site? Uh, wat zeg je? is er wel een site waar, je, waar jouw uh, agenda op te vinden is? Ja, als je kijkt op je, je gewoon Richard.com en gewoon J-U-A-N. Ja, op zijn Spaans, dan zeg dan ik al. altijd. Ja, op zijn Spaans. En dan uh, komt daar binnenkort, uh, zijn we druk bezig om daar ook een agenda sectie bij te maken. Dus dat uh, komt er allemaal aan. Oké. Okay. En uh, social media? Facebook? Ja, overal te vinden. Als je mijn naam in kunt tikken, dan uh, ben ik overal te vinden. Oké, okay, dan, uh, dan, dan klopt de computer er haast uit. Helemaal goed. <laughs> hey, um, gewoon, ik zou zeggen, uh, ja... Als jij dat nummer aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Nou ja, lieve luisteraars, hier bij mijn nieuwe single, Ik ben je vergeten. Nou, wij niet hoor. Nou, gelukkig maar. <laughs> hey, toch uh, fijne week daar, hoor. En uh, ja, graag een keertje hier uh, in de studio. Uh, is graag ook leuk. Graag Ja? Superleuk. Hé, hey, groetjes daar. Dag, Hoi, hoi. Ik kan niet geloven dat je mij laat bloeden Jarenlang gevochten en nu niet meer voelen Denk eens aan een ander, wat kon ik verwachten Dat je zo gemeen bent en mij zo laat vallen Ik wil niet meer denken aan verloren jaren Ik ga hier niet wachten, laat het even varen Vieren met mijn vrienden, dat de ons boek is afgesloten, laten nu vervagen Ik ben je vergeten y'all so Mijn hele leven Helemaal veranderd Zoveel te beleven Alleen nog maar genieten Zonder stress of zeuren Ik kon nooit verwachten Dat dit zou gebeuren Ik ben je Dat is lekker. Dat ik jou zo, weer zo, dat was heel een goede resort en uh, ja, ik uh, ben hier vergeten. Ja, <laughs> maar ik niet hoor. Oeh, ja, dat is lekker. Zeker, zeker. Vincent en uh, ja, dus, uh, dat is toch niet te doen. Zo mooi dat ik jou in mijn armen houden mag Jij bent zo bijzonder, hoe ik je bewonder. Mijn hart klopt sneller voor je mooie lieve laag Je laat me weer stralen, wow -oh. Ik voel weer warmte om me heen En was te lang alleen Oh, ik wil wel met je door Ja, we gaan er samen voor mijn bloed gaat sneller stromen. Ik blijf maar van je dromen. Dat me dit is overkomen. Dit is niet te doen. En ik lach weer naar het leven. Ik wil je alles geven. Ik kan echt wel ergens tegen. Maar dit is niet te doen. <lacht> Het is hoe je met me danst en hoe je naar me kijkt. Oh jij kan bewegen, dat maakt me verlegen. Het is wat je met me doet en hoe je me verleidt. Je laat me weer stralen, oh oh, oh. We genieten van elkaar, maken alle dromen waar. Ik kan het leven met je aan, nee ik laat je nooit meer gaan. Je voor me winnen dat je voor altijd bij me blijft. Ik wil je al mijn liefde geven. Want bij jou voel ik me rijk. Je lieve lach, je mooie ogen. Je bent de ene één miljoen. Ik kan echt niet langer wachten. Nee, dit is. ...met dubbel zet, ja... ...en we gaan naar uh, Roy B... ...of Ray, Roy, Ray, ja Ray... ...Ray Benjamin... ...en ik leef uh, vanaf uh, vandaag. Nou ja, ik... Uh, ...ik weet het niet, maar ik uh, ga al een tijdje mee... ...dus niet vanaf vandaag. Ah. Ah, maar goed... Dat is alles hebben? Hey, We gaan uh, langzaam af uh, naar de, de klokken van zes uur... ...van het nieuws. Ik weet het zeker, van u het nog kan... Zeg ik jou dat ik het ga? Ik voel me gevangen, de dus ga in mijn hart en mijn gevoel achterna. Laat me vrij, of wil je nog een keer dat ik blijf? Verwarrend en hard We voelen het wel allebei Ik wil je zeggen Ik heb van niet spijt Maar de liefde is nu echt voorbij for that Dan Ray Benjamin En ik leef uh, vanaf vandaag We gaan naar het nieuws uh, Van 6 uur Ik zou zeggen blijf er lekker bij Want zo natuurlijk dadelijk in de tweede uur Gaan we nog iemand bellen We hebben de drie uur van Fred Heij, Dus uh, nog heel veel lekkere muziek Ik zou zeggen tot zo in de tweede uur Van Entertainment Review En uh, als je gaat eten Ik zou zeggen alvast eet smakelijk